4 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. Op de Londense luchthaven Heathrow zijn twee terreurverdachten aangehouden. Een man en een vrouw van 26. Hun nationaliteit is niet bekendgemaakt, maar ze zijn gearresteerd... in verband met een onderzoek naar reizen naar Syrië voor terroristische doeleinden. De twee kwamen van een vlucht uit Egypte. Of ze ook uit Syrië kwamen of daar naartoe wilden reizen is niet bekend. In hetzelfde onderzoek zijn er doorzoekingen gedaan in twee huizen in het oosten van Londen. Vrijdag is op de luchthaven van Los Angeles een Amerikaan gearresteerd... die een kogelwerend vest aan had en brandwerende kleding droeg. De man had in zijn bagage opmerkelijke spullen bij zich. Zoals een rookbom, lijkzakken, een gasmasker, chemische bestendige kleding... messen, een bijl en enkelboeien. Wat de man met de spullen van plan was, is niet bekend. In de aanklacht wordt het vervoeren van een rookbom genoemd. Een dergelijk explosief is niet toegestaan in koffers tijdens een passagiersvlucht. Hij kan vijf jaar cel krijgen. De Amerikaanse staat heeft de grootste hypotheekverstrekker in het land, Wells Fargo, aangeklaagd wegens fraude met hypotheken. Volgens de aanklacht stond de overheid garant voor de leningen en heeft het honderden miljoenen dollars gekost toen de hypotheken niet konden worden afgelost. Wells Fargo zou jarenlang valse certificaten hebben uitgegeven. Daarin stonden dat de hypotheek aan alle voorwaarden voldeden, terwijl dat niet het geval was. Wells Fargo ontkent alle beschuldigingen. De Europese Unie heeft een verklaring uitgegeven waarin de Unie zich nog eens uitspreekt voor afschaffing van de doodstraf. Het is vandaag de dag tegen de doodstraf. Volgens Catherine Ashton, de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid binnen de EU, is de doodstraf een vrede, onmenselijke en onomkeerbare actie die de basisrechten van de mens van leven en waardigheid schendt. Wereldwijd wordt de doodstraf nog in 58 landen opgelegd. In 20 van die landen wordt de straf geregeld voltrokken. Het weer, wolkenvelden, opklaringen en een enkele mistbank. Temperatuur schommelt zo tussen de 5 graden aan zee... en rond het vriespunt in het oosten van het land. Later vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker.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 Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van nieuws van de dag die net is begonnen. Verhalen uit het buitenland tot vlak om de hoek. Vandaag is het woensdag 10 oktober. Dit uur de SP die uitgeprocedeerde asielzoekers een hand toereikt. De politieke situatie in Italië en een terugblik op een van de grootste demonstraties sinds de Tweede Wereldoorlog. Wilt u reageren op deze uitzending? Bel dan naar ons gratis nummer 0800-1121 of... Twitter naar het WNL-nacht. Wie met een gerust hart aan de buurman een pak suiker wil vragen, moet in Den Bosch zijn. Al twee jaar wint de stad de prijs voor de meest gasvrije stad van Nederland. En misschien vandaag ook wel, want over een paar uur is de uitreiking van de prijs voor 2012. Burgemeester Rombouts van Den Bos, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn er vroeg bij. Ja, we zijn er vroeg bij. Nog een paar uur voor die uitslag. De jury luistert natuurlijk ook mee als ze wakker zijn. U krijgt het. Als eerste om te beginnen, 20 seconden de tijd om uit te leggen waarom Den Bosch nog altijd de meest gastvrije stad van Nederland is. Het is de gezelligste stad van Nederland en daar gedragen de bossenaren zich ook naar. Die willen anderen daarin laten delen en dat hebben we wel heel erg laten merken bij de ontvangst van de Olympische equipe toen die terugkwam uit Londen. Nou, nou. U, bent, u bent er vroeg doorheen. Ja, door die, onder de 20 seconden. Ja, netjes. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, gastvrij. U was al twee jaar lang uh, de meest gastvrije stad van Nederland. Zijn jullie nog gastvrijer geworden? Ja, eigenlijk wel. Waar blijkt dat uit? Kijk, uh, in essentie zit zoiets in je genen. Dus dat, uh, dat krijg je van huis uit mee. Dat wordt je doorgegeven door anderen. Dus die basis is hetzelfde gebleven. Maar... Um... We hebben dit jaar wel wat extra investeringen gedaan, een app gemaakt, uh, maar we hebben ook uh, het Welkom Thuis georganiseerd, wat ik u uh, verteld heb. Maar wat ik eigenlijk nog veel wezenlijker vind, gastvrijheid wordt natuurlijk niet op het stadhuis gemaakt. Uh, daar kun je een mooie nota over schrijven, maar die wordt waargemaakt in het hotel, in het restaurant, bij een evenement, in een museum, in een theater... En die mensen hebben we dit jaar in een bos nog eens extra uitgedaagd. Door te zeggen, wij willen niet alleen als stad die titel weer hebben. Maar we willen u uitdagen om te laten zien hoe u individueel in uw bedrijf uh, de gastvrijheid uh, inhoud geeft. En we hebben dus een prijs uitgeloofd voor de meest gastvrije ondernemer van de stad. En die is een maand geleden is die, uh, uitgekeerd. En er is natuurlijk een heel traject van campagne en de wedstrijd aan vooraf gegaan. En dat moet het uh, setje geven dat Den Bos voor de derde achtereenvolgende volgende keer uh, de meest gasvrije stad van Nederland gaat worden. Ja, daar hoop ik wel op, maar dat zullen we van een paar uur weten. Het is dus eigenlijk een prijs van de bossenaren zelf. Ja, zeker, uh, want uh, de manier waarop dit uh, tot stand komt, dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder aan de prijs. De meeste prijzen worden door een jury toegekend. Laten we nu uh, de prijs nemen die recent naar Weert gegaan is. sportgemeente van Nederland. Dat is de Bos ook al eens een paar keer geweest. En de Bos koorde weer erg hoog, omdat onze clubs het uh, relatief goed gedaan hebben. Hè? U kent wel de kampioen, de, de hockeydameskampioen. En dan, uh, dan, dan, dan, dan speelt bij zo'n jury toch soms mee, uh, al is het maar in het achterhoofd. ...dat je de prijs al eens één of twee keer hebt gehad... ...en dan willen ze vaak een andere gemeente stimuleren. Nou, uh, alle begrip voor, uh, respect ook. Maar deze prijs, als Stad... ...door een enquête onder de bezoekers die de stad toeristisch gezien bezoeken... Ja. Uh, ...komt dat tot stand. En dat is natuurlijk wel het allereerlijkste wat je kan gebeuren. Dus het kan ook zomaar zijn... Dat je de prijs jaren achter elkaar uh, ten deel valt. Ja, vandaag dus de uitreiking van de prijs meest gasvrije stad van Nederland. U heeft toen twee keer gewonnen. Hoe schat u vandaag de kans in? Ik schat de kans hoog in, uh, want het blijkt... Ook de afgelopen jaren dat dezelfde steden altijd in die top drie of top vijf zitten. Ja. En ik ga ervan uit dat als wij drie jaar geleden tweede waren en nu twee keer eerste geweest zijn, dat we, de volgende, dat we er uh, uh, dit jaar ook weer dichtbij zullen zitten. Nu heeft de champagne duidelijk al koud staan. Dank u wel, uh, Tom Rondbouts, burgemeester van Den Bosch. Natuurlijk moeten we ook even bellen met de andere kandidaten. Gisteren meldde RTV Noord dat de stad Groningen in ieder geval in de top 6 staat van meest gasvrije steden. En daarom spreken we ook met die burgemeester, burgemeester Peter Reewinkel. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u het al een hele spannende dag? Nou, het is wel spannend. Uh, na twee keer Den Bosch zou het leuk zijn als het nu een andere stad is. En ja, dan komen wij graag naar aanmerking. Ja, want wat heeft u uh, in, de af, in dit afgelopen jaar gedaan om in die top 6 terecht te komen? wij uh, uh, in de afgelopen jaren hebben gedaan is uh, te zorgen dat onze uh, stad goed aantrekkelijk blijft. Uh, we zijn er natuurlijk ook volop nog mee bezig. Uh, bijvoorbeeld de bereikbaarheid goed uh, houden. Uh, met de ringweg uh, zijn we bezig. Uh, we proberen ons... Winkelaanbod zo goed mogelijk op pijl te houden. De winkelstraten zo goed mogelijk levendig ook. Is natuurlijk niet makkelijk, maar dat geldt voor alle steden in Nederland op dit moment. Ja, en Groningen is een stad die maar doorgaat. Wij kennen geen sluitingstijden. Uh, een ontzettend gevarieerd uh, restaurantaanbod. Ja, nou kan ik me voorstellen dat u op dit moment ook een hoop andere zaken aan uw hoofd heeft. Er uh, ja. is kritiek op uw functioneren als voorzitter van de Veiligheidsregio... naar aanleiding van de rellen in Haren. vicevoorzitter stapte zelfs op. Uw stad verkeert in een bestuurscrisis. Het college van BMW werd onlangs ontbonden. Uh, uh, vorig jaar was er ook al veel kritiek op uw functioneren Persoonlijk omdat uw dossierkennis onder de maat zou zijn... en u liever bij jubilerende echtpaar op bezoek zou komen... en goede sier zou maken naar buiten... Toe, uh, ja, Heeft u eigenlijk geen betere dingen te doen dan die schoonheidswedstrijd van vandaag? Ja, ik weet niet waar u dat laatst allemaal vandaag had. Ik herinner me dat eerlijk gezegd. Het is het artikel ook. van het dagblad van het noorden van vorig oh, jaar. Oh ja, nou, dan is het wat geparaphraseerd, geloof ik. Mm -hmm. Ach ja, het dagblad, uh, dat moet ook elke dag weer verschijnen. Uh, volgens mij zijn we uh, vooral uh, dus ook heel erg bezig... Uh, om, om de stad uh, aantrekkelijk uh, te houden. Uh, en, en daar gaat het volgens mij uh, vandaag uh, om. Ik, ik zet me daar uh, zelf ook uh, voor in. Uh, en uh, ja, ik heb het gevoel dat ik dat op een goede manier doe. En dat we dat uh, met de collega's ook op een goede manier uh, doen. Uh, en ja, dan moet je ook een beetje zelfbewust zijn. Dus dan moet je ook niet... Uh, je de hele tijd afvragen wat er wat staat erover in de krant, want dat, dat veroorzaakt ook altijd reuring. Yeah. En dat is ook altijd zo geweest. Als je bijvoorbeeld uh, bedenkt dat in de, uh, nou, zo'n 20, 30 jaar geleden, uh, er net zoveel reuring was uh, over het Groningen Museum en, en uh, hoe met name Ip Gietema uh, zich daar ook voor uh, heeft ingezet, ja, dan weet je dat het je niet om de persoonlijke populariteit te doen moet zijn... maar dat je gewoon uh, je stad op alle manieren op de kaart uh, moet zetten. En daar hoort zo'n uh, verkiezing van vandaag ook bij. En daar hoort zo'n verkiezing uh, bij... en daar heb ik me in ieder geval zelf ook uh, drie jaar nu uh, hard voor ingezet. Nou, mooi. Tot slot, uh, u krijgt uh, net als de burgemeester van Den Bosch... nog twintig seconden de tijd om aan te geven... waarom Groningen de meest gastvrije stad van Nederland is. Bent u daar klaar voor? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik zou zeggen, uw tijd gaat nu in. Ja, Groningen is een stad waar... Uh, Iedereen naartoe uh, komt, uh, vooral bijvoorbeeld ook om te uh, studeren. Het is de jongste stad van uh, Nederland, een internationale stad. Uh, misschien is een keer weer wat anders dan de uh, Randstad. Uh, maar als je uh, hier bijvoorbeeld een internationale vlucht wil maken, kun je soms net zo snel naar uh, Bremen uh, Airport. Uw tijd dan is om, dat waren de 20 seconden. Maar ik ben nog lang niet klaar. Ja, maar dat, de 20 seconden, dat is een beetje het probleem. Ja, ja dat is het probleem. Ook. Als u vandaag uh, dat in 20 seconden moet uitleggen tijdens, uh, tijdens uw eventuele speech, Gasvrije Stad van Nederland, dan wordt het wel een lastig verhaal natuurlijk. Nee, maar dan probeer ik ook altijd wat meer te krijgen. Uh, uh, we denken uh, dat we goed tevoorschijn komen. Het is natuurlijk altijd even afwachten of we ook inderdaad de meest gasvrije stad van Nederland zullen zijn vandaag. Heel erg veel succes, burgemeester Peter Reewinkel van Groningen. Dank u wel. Uit een jaar waar we het straks nog uitgebreid over gaan hebben... 1981, Blondie en Call Me op Radio 1. Sommige Nederlanders worden op dit moment langzaam wakker... het andere deel ligt nog op één oor. Maar de kranten die zijn alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door, te beginnen met de Telegraaf. Een hele serie branden, zoals die van de laatste tijd in Winschoten... is lang niet altijd het werk van een geesteszieke pyromaan, schrijft die krant. Het ligt wellicht voor de hand, maar volgens deskundigen... is die typering vaak onterecht... Meestal gaat het om verveelde jongens die op zoek gaan naar kiks... en daarbij vuilcontainers, schuurtjes of leegstaande bedrijfspanden aansteken. Het beeld van een labiele jongeman die gefascineerd vooraan staat... als de brandweer het door hem gestichte vuur blust, is een cliché. Nee, het is vooral verveling, zegt hoogleraar forensische psychiatrie... Jalmar van Marle. Je ziet in de onderzoeken dat brandstichters bijna altijd jonge mannen zijn... Dat is de groep die het meest op zoek is naar opwinding en afwisseling... zegt hij in de krant van Wakker Nederland. Ook in de Telegraaf een proef waarbij basisscholen vrijheid krijgen... om zelf de lestijden in te delen en scholieren snipperdagen mogen opnemen. Die proef die verloopt succesvol. Op zeven scholen loopt sinds een jaar een experiment... waarbij flexibele begin- en eindtijden van de les... Een en vierdaagse schoolweken mogelijk zijn. En ouders en, en ouders en scholieren zijn er niet afhankelijk van de schoolvakanties om hun vakantie te kunnen vieren. De onderwijsinspectie is enthousiast over de zogeheten flexibilisering van de onderwijstijd. 9 op de 10 ouders is tevreden of zeer tevreden over de kwaliteit van de lessen. En een ander voordeel van de flexibele lestijden. Niet iedereen zit gelijktijdig in de klas en dus is er meer aandacht voor de leerlingen. Stofzuigers. Ze zijn dé oplossing voor de problemen in de Schipholtunnel, is te lezen in Spits. De krant citeert ProRail-topvrouw Marion Goud van Sinderen. Het drukste spoortraject van Nederland moest de afgelopen maand binnen 24 uur drie keer dicht vanwege een brandmelding. En dat was drie keer loze alarm. Volgens ProRail kwam dat door stof. Machinisten zagen het opdwarrelend stof voor rook aan of dachten een brandlucht te ruiken. Een stofzuigerbeurt moet volgens Goud van Sinderen voldoende zijn geweest om de onterechte brandmeldingen te verhelpen. Met speciale machines is de hele tunnel grondig schoongemaakt. Holeder, daar kun je mee aankomen, kopt Spits ook. De krant stelt hardop de vraag waar de fascinatie voor topcriminelen vandaan komt en geeft ook antwoorden. Iemand die was is van regels en sterk en onafhankelijk is, daar houden we van. Dat vinden we helden verklaart de Groningse sociaalpsycholoog Hans van der Sande. En dat is altijd zo geweest. Als voorbeelden noemt Van der Sande Michiel de Ruiter en Attila de Hun. Die maakten veel slachtoffers, maar daar hoor je nooit iemand over. Als Holleder deze week eenmaal op toer is geweest... kan hij het nog ver schoppen, vermoedt de sociaalpsycholoog. Mensen zijn dan toch snel geneigd te denken dat hij in wezen een goed mens is. Dat en meer leest u zometeen in de ochtendkranten. 10 oktober 1981. De Duitse stad Bonn wordt overrompeld door de grootste demonstratie in Duitsland... sinds de Tweede Wereldoorlog. 300.000 mensen komen bijeen om te demonstreren... tegen de stationering van nieuwe kernwapens in Europa. Onder de demonstranten ook honderden Nederlanders. Ze kwamen met een speciale vredestrein naar Bonn. In die trein zat ook de toen 21-jarige Dion van den Berg uit Tilburg. Nu, 31 jaar later, kijken we samen met hem terug op die bijzondere dag. Meneer van den Berg, goedemorgen. Hoe heeft u die treinreis en de daaropvolgende demonstratie eigenlijk beleefd? Nou, ja, dat was, het, het ging heel snel voorbij. Zo'n dag, ik was 21. Um, en we waren met z'n allen in Nederland bezig met wat in Nederland een hele grote demonstratie zou worden op 21 november. Hè, in Amsterdam, waar 400.000 mensen kwamen. En, en dit was de eerste van een reek demonstraties in West-Europa tegen die kernhapens. Dus dat was een fantastisch uh, succes. Uh, 300.000 mensen in Bonn. Heel veel delegaties, ook uit andere landen. We zaten met, met een paar honderd mensen in die trein... vanuit, vanuit Nederland naar Bonn. Dus dat was, een, dat, was een, dat was een grote happening. Maar leefde het dan ook echt zo onder de Nederlanders? Ja, zeker. Want we waren in Nederland bezig met die hele grote demonstratie. U kunt zich misschien herinneren of de oudere luisteraars... dat er een zogenaamd besluit was van de NAVO. Het besluit om nieuwe kernwapens stationeren... en tegelijkertijd gaan onderhandelen met de Sovjet-Unie, met de Russen. En, en Nederland had een voorbehoud. De Nederlandse regering had wel gezegd dat ze dat besluit steunde... maar nog een voorbehoud hadden met betrekking... tot de plaatsing van die kernwapens, dat waren de kruisraketten, in Nederland. Nou, er waren heel veel mensen in Nederland, de meerderheid van de bevolking... die wilden geen plaatsing van kruisraketten in Nederland... En, die, en die, die grote demonstratie waar we naartoe werkten uh, in Amsterdam, waarvan toen natuurlijk nog niemand wist hoe groot die zou worden. Nou ja, met die demonstratie in Bonn met 300.000 mensen kregen we dan wel een beeld van hoe groot de demonstratie in Amsterdam zou kunnen worden. Ja. Waar, waar, waarom ging u als 21-jarige uh, naar Bonn eigenlijk? Wat was voor u de belangrijkste reden om heen te gaan? vanuit Nederland die erbij wilde wezen. Voor mij speelde als extra argument dat ik op dat moment werkzaam was bij het IKV, bij het Interkerkelijk Vredesberaad, als dienstenweigeraar, erkend, gewetensbezwaarde militaire dienst. Tot U wilde moment... niet in de militaire dienst? Ik wilde niet in de militaire dienst en ik was erkend als gewetensbezwaarde en deed dus mijn vervangende dienstplicht bij het, bij het IKV. En, en, en ik was dus betrokken bij de organisatie van de... Van de demonstratie in Amsterdam en ook betrokken bij de ondersteuning internationaal. Dus ik wilde ook graag naar Bonn toe. Dus ik ben ja. met mijn toenmalige vriendin, mijn huidige vrouw, zijn wij op die trein gestapt. Ja, het is misschien toch nog mooi om eventjes 31 jaar later nog één keer terug te gaan ja. aan die dag. U beschreef het al een beetje, maar goed, u nam de trein naar Bonn, u was niet alleen. Uh, hoe was dat om, om daar in Bonn aan te komen? Beschrijf dus hoe, hoe, hoe dat verliep. Nou ja, dat was, je komt dan aan op een station. En bom was en is natuurlijk geen hele grote wereldstad. Het is een vrij klein stationnetje, Ammedal. En, en die stad die was alleen maar voorgelopen uh, met mensen. En het was een beetje vreemd, want die, die stad was vol met mensen... Die, die bezig waren de vrede te bevorderen. Uh, en, en tegelijkertijd waren er ook wel luiken van winkels dichtgetimmerd. Want er waren veel mensen die bang waren dat het rellen zouden worden, dat radicale groepen de, de, de demonstratie zouden gebruiken om, uh, om de politie uit te dagen, et cetera. gebeurde dat ook? Nee, er gebeurde helemaal niks. Er gebeurde helemaal niks. Het was één grote uh, vreedzaam uh, feest, zou je kunnen zeggen. En, maar het was wel in Duitsland nog niet zo lang na alle ellende met de Rode Armee-fractie, dus uh, met terroristische uh, aanvallen, et cetera... Um, dus men was bang dat het uit de hand zou lopen. Nee, dat gebeurde helemaal niet. Uh, het, was, het, was, uh, het was heel druk. Het was heel gezellig. Het was een ongelofelijk uh, succes. Nou, een drukke, vreedzame pr uh, protest eigenlijk. Een demonstratie. Uh, het lijkt erop dat demonstraties de laatste jaren ja, steeds grimmer geworden. Zeker grote demonstraties. Uh, heeft u enig idee hoe het kan dat die stemming daar in Bonn toen niet compleet de verkeerde kant op draaide? Het zijn toch heel erg veel mensen. Ja, het zijn heel ik denk dat juist uh, het grote aantal mensen leidt tot de geweldloosheid. Uh, hè? Er, er, er zijn altijd wel kleinere, radicale groepen die ook aan de grote demonstraties deelnemen. Maar als er heel veel anderen zijn die nadrukkelijk niet willen meelopen in dat geweld, die daar niet in willen meegaan, dan, uh, ja, dan dempt dat de radicale groepen. Uh, het, het, tegenwoordig, denk ik, als er gedemonstreerd wordt, zijn het veel kleinere aantallen en is er veel meer een een cynisme, al een hardheid in zo'n demonstratie... omdat men bang is dat er toch allemaal niks gaat uithalen. In de begin jaren tachtig was er een ongelooflijke hoop in West-Europa... dat die vredesbeweging daadwerkelijk onze regeringen... op andere gedachten zou kunnen brengen. Dion van den Berg, ruim dertig jaar geleden was hij aanwezig... bij de grootschalige demonstraties in Bonn. Bedankt voor uw verhaal. Graag gedaan. U luistert naar nu al wakker op radio 1, een programma van Omroep WNL. Ja, korter douchen. We moeten onszelf dwingen om korter te douchen. En de verwarming die moet standaard een paar graadjes lager. Waarom? Daar uh, hoort u zometeen meer over. En we gaan het ook hebben over vluchtelingen, over uitgeprocedeerde asielzoekers. De tentencampussen staan er nog steeds. Onder andere in Den Haag. En natuurlijk die in Amsterdam, Osdorp. Hoe moet dat verder met die situatie? Ook dat hoort u na Blauwtzoen. Dit is Flame on My Head. I wanna go down to the sea again. I wanna go talk, I wanna go, down know when. I wanna go, even if I'm snowed out. I wanna go, I wanna go seek your hiding place. I wanna go far. I wanna go down flat face I wanna grow up and hold your body next to me. I wanna go up, I wanna grow hair, I, I wanna go now. I wanna go mad and shout it out. I wanna grow peace with hope. Plaatsen, flame on my hair. hier op Radio 1 bij Nu al wakker. Douchen tot de zandloper afloopt en de verwarming standaard op 17 graden zetten. Het is het streven van Joe Pakt, een organisatie dat die strijdt voor de duurzaamheid. Het pakt nu de studenten aan en reikt een prijs uit aan het duurzaamste studentenhuis. Ja, en die prijzen zijn niet misselijk, ze kunnen oplopen tot zo'n 1000 euro. Verslaggever Annette Schut nam een kijkje bij een studentenhuis in Utrecht... dat fanatiek meedoet aan deze actie. Nou, ik denk dat iedereen wel weet van vroeger in de studentenhuizen. Uh, of de mensen die er nog wonen. dat er um, vaak drie koelkasten de hele dag te loeien uh, Er staan vaak in alle kamers computers aan. Um, elke student heeft tegenwoordig een laptop, een telefoon. Uh, nou, stekkers zitten in het stopcontract, die moeten allemaal opgeladen worden. Nou, er zijn er heel veel voorbeelden te noemen. waarvan we dachten van, nou, daar zou wel eens wat uh, verbetering in gebracht kunnen worden. En um, ja, daarom hebben we deze competitie opgezet. Eva, waar zijn we en wat ben je aan het doen? Uh, we zijn uh, in een studentenhuis in Utrecht, in Oudwijk. En uh, ik ben uh, even aan het koken. Hey, jullie doen mee aan het duurzaamste studentenhuiswedstrijd. Waarom? Ik hoorde via een vriendinnetje van deze wedstrijd. En uh, ik vond het wel een leuk idee. En zei, oh, moet je meedoen. En uh, de hoofdprijs is uh, 1000 euro. Dus dat is altijd uh, mooi meegenomen natuurlijk. En toen dacht ik, nou, ik schrijf me gewoon in. En... Uh, ja, dus daarom doen we nu mee, sinds een week. Ariadne Assamakopoulos, jij bent van Joepact. Als je een elektrisch apparaat niet gebruikt, trek dan een stekker eruit. Of uh, ontdooi het vriesvak af en toe, zodat dan niet... Weet je, die laag ijs die daarin zit, die verbruikt, da verbruikt een koelkast heel veel energie of een ijskast. Um, kook met z'n allen in plaats van alleen, allemaal apart. Dan kook je niet vier keer de spaghetti, maar gewoon één keer. Dus dat zijn allemaal voorbeelden, denk ik, uh, waarmee ze hun... Um, uh, ja, een leven wat kunnen verduurzamen in het studentenhuis. Het ruikt heerlijk. Het klinkt een beetje smerig, denk ik, op de radio. <laughs> maar het is wel heel lekker, toch? Meestal koken wel een beetje samen, maar uh, mijn huisgenootje die was uh, nog even weg. En ik was al thuis, dus ik dacht, je, ik begin vast met de aardappels. En, uh, het schiet al aardig op. Myrthe, mag ik ook even bij jou komen zitten? Ja, die... Voor jou wordt er vanavond gekookt. En eten, als het goed is, zie ik op het bord vanavond met ze. twee, Eva en ik. En dat is een van de dingen die jullie doen om duurzamer te worden. Andere duurzame dingen die we eigenlijk al deden. We hebben op een gegeven moment moesten we een nieuwe koelkast kopen en er hebben we wel opgelet uh, of hij ook uh, energiezuinig was. Nou ja, als je een nieuwe douchekop moet kopen, dan uh, hebben we dus nu ook een, uh, een waterbesparende douchekop. We hebben een zandlopertje in de douche om. Uh, om de tijd in de gaten te houden. Ik heb nog wel eens de neiging om... Uh, om stiekem nog een keer om te draaien. Nou, als je net wakker bent of zo, om een beetje te slapen. Dus uh, uh, soms zie ik hem niet meer als ik hem heb omgedraaid. En als ik zie dat hij leeg is, denk ik, oh shit. Dus, uh, maar ik probeer inderdaad wel uh, gewoon de tijd in de gaten te houden. Hey, en op de website van uh, Duurzaamste Studentenhuis zag ik ook de tip samen douchen. Mijn vriend, die, uh, als hij blijft slapen, dan, dan uh, vinden we het uh, wel altijd gezellig om, om gewoon samen te douchen. En dat scheelt ook weer veel uh, voor het milieu natuurlijk. Nou, dat is natuurlijk ook voor de aandacht. Maar het is zeker zo. Dat um, ik denk, ja, iedereen doucht. doucht elke dag uh, misschien 6, 7 minuten, acht minuten. Uh, als je dan met z'n vijf in een huis woont en je doet dat allemaal om de beurt. En je gaat s'avonds nog een keer douchen. Dan uh, gebruik je heel veel water. En um, als je iedereen uh, één of twee minuten korter laat douchen heb je natuurlijk al een enorme waterbesparing. Dus uh, ja, we willen niet uh, verplichten dat iedereen uh, gemengd onder de douche moet gaan staan voortaan. Maar wel uh, in laten zien dat dat. Het uh, betekent dus ook niet dat je nog maar een minuut mag douchen. Maar als iedereen al drie minuten korter doucht, dan maak je al een verschil. Spinazie. Stampo's. Pet. Pet lekker even. Eh? <laughs> okay. nou. Eet smakelijk. Je moet er toch niet aan denken op dit uh, tijdstip. Goed, op de duurzaamste studentenhuis.nl kunt u stemmen om deze meid uit, uh, op deze meiden uit Utrecht. Een goede doel is een kindertehuis in Nepal. Heeft u nou zelf een beter doel voor ogen? Meedoen kan nog altijd. Het is één minuut over half vijf. U luistert naar Nu al wakker. Het nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven Vera Simons. Ja, in Mexico is het lichaam van drugsquartelleider Lascano gestolen. Het lichaam van de leider van een Mexicaans drugskartel... die werd gedood in een vuurgevecht met mariniers... is gestolen door een gewapende bende. Het lijk was opgeslagen in een uitvetcentrum bij het noorden van Mexico. Lascana, Lascano, ook wel de bul genoemd... wordt verdacht van betrokkenheid bij honderden moorden. Zeker zeven mensen zijn omgekomen bij grote overstromingen in Rusland. In het getroffen gebied is inmiddels een noodtoestand uitgeroepen. Er bevinden zich nog meer dan duizend mensen in het rampgebied... waaronder 280 kinderen... Als gevolg van hevige regenval vegen modderstromen... door de straten in de zuidelijke Russische stad Derbent. De vloed heeft minstens 320 huizen getroffen. Zo'n 300 hulpverleners zijn op dit moment werkzaam in het gebied. Mitt Romney heeft laten weten dat als hij verkozen wordt tot president... hij geen specifieke wetgeving tegen abortus zou willen invoeren. Romneys reactie is, geru is, een, geruststelling, is een geruststelling voor vrouwelijke kiezers... die overwogen, overwegen om op de republikein te stemmen... In de afgelopen week heeft hij een aantal opvallende stappen in de richting van het politiek centrum gezet, als poging om onafhankelijke kiezers te trekken voor de verkiezingen van 6 november. De Japanse beurs Nikkei daalt sterk en staat op dit moment 1,60 procent in de min, dit als gevolg van een nachtverlies op de Amerikaanse en Europese markten. En dan nu het weer met Stijn van Antwerpen. Na een frisse nacht met op sommige plaatsen in het oosten van het land temperaturen onder het frispunt... lijkt het ook vandaag weer een hele aardige daarjaarsdag te gaan worden met flink wat zon. De temperatuur stijgt gemiddeld over het land tot een graad of 13 bij een matige variabele wind. In de avond en nacht koelt het flink af tijdens heldere condities. En temperaturen lopen uit een van 7 in de kustgebieden tot 1 graad in het oosten van het land. Morgen overdag opnieuw een hele aardige dag met zo nu en dan ook wat bewolking. De temperaturen liggen rond een graad of 12 en richting het weekend neemt de wisselvalligheid toe. En de temperaturen liggen dan onder normaal met 10 tot 13 graden. En tot zover het minuutje. Dankjewel Vera Simons. Her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening bore For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools and say, The life on more It's on the merry cast orchid brow. Mickey Mouse has grown up a cow Now the workers have struck for fame Cause lemon's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk broads Blue Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clowns But the film is a sad Cause I wrote it ten times or more It's about to be read again Zo, dat ging David Bowie. Ja. <laughs> David Bowie live on Mars hier op Radio 1. En weg is hier weer. Uitgeprocedeerde asielzoekers met uh, psychische klachten... worden lukraak op straat gezet. Tenminste, dat beweert de SP. De nazorg van deze groep zou ernstig tekort schieten. In de Tweede Kamer wordt daarover vandaag gedebatteerd. Bovendien staat er momenteel weer een tentenkamp... vol asielzoekers in amsterdam osdorp maar ook eentje in Den Haag. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland alweer nummer 8 en 9 in korte tijd. Jasper Kuipers, plaatsvervangend directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Goedemorgen. En goedemorgen, Adam. Ja, Vandaag dus een debat over uitgeprocedeerde asielzoekers... met psychische klachten. Uh, klopt het wat de SP zegt? Worden deze mensen aan hun lot overgelaten? Nou ja, het, uh, het klopt in die zin dat het uh, wel erg lastig is... Uh, als uh, uitgeprocedeerde asielzoeker om nog uh, opvang in Nederland te krijgen. Omdat uh, de, uh, de faciliteit daarvoor op papier wel bestaat... maar dat het uh, administratief erg lastig is om daarvoor in aanmerking te komen. Ja, want, want het gaat dus om uitgeprocedeerde asielzoekers. Die hebben al een heel proces doorgemaakt. Uh, worden zij wel gecontroleerd op fysieke of geestelijke ongemakken? Ja, in principe is het wel zo dat uh, tijdens de asielprocedure... er uh, goed gelet wordt op... Uh, op uh, uh, signalen van psychische en ook andere medische problematiek. Uh, ja. Dus daar zit het probleem uh, niet zozeer. Maar als mensen uh, uitgeprocedeerd uh, raken, en uh, dat is toch een, uh, uh, ongeveer de helft van de van asielzoekers uh, die naar Nederland komen, dan uh, uh, komt natuurlijk een moment dat, uh, dat de zorg ook stopt. En dat is best wel een, uh, een kwetsbaar moment. En uh, zeker voor de mensen die er uh, uh, nou ja, uh, erg aan toe zijn, uh, nou maken wij ons zorgen dat, uh, dat de behandeling uh, uh, gestopt wordt. op het moment dat dat uh, niet wenselijk is voor die mensen. En dat mensen op straat komen zonder, uh, zonder goede zorg. Ja, een gedeelte van die mensen verdwijnt in de illegaliteit hier in Nederland. Uh, dan zou je toch ook kunnen stellen dat, ja, dat ze een gevaar vormen voor uh, de Nederlander zelf. Als, zij, uh, als, ja, als iemand met psychische klachten zomaar op straat rondloopt zonder enige hulp. Nou ja, dat, uh, dat klopt. En daarom pleiten wij ook eigenlijk voor, uh, voor opvang voor uh, deze groep. Uh, nou, zoals ik al zei, op papier is er wel de mogelijkheid om, uh, om mensen te blijven opvangen. Er is zoiets als wat wij de motie uh, Spekman uh, noemen. Dat is in de Tweede Kamer ooit aangenomen. Maar we zien in de praktijk dat uh, uh, uh, eigenlijk uh, van, de, van de aanvragen die worden gedaan om, om um, beroep te doen op extra opvang... dat er maar heel weinig uh, van die aanvragen worden gehonoreerd. We zien bijvoorbeeld dat uh, afgelopen jaar dat er zo'n 300 uh, aanvragen zijn geweest, waarvan er maar 15... Uh, een uh, keer echt uh, daadwerkelijk verlengde opvang is geboden. Ja. Dus dat is uh, wat ons betreft veel te weinig. Ja, wat uh, hoopt u dat het, het debat van vandaag oplevert? Nou, ik hoop in ieder geval dat, uh, dat er een verruiming komt voor de, voor de opvang van mensen met uh, psychische klachten. In eerste instantie voor die mensen zelf, maar ook zoals u aangeeft, ook uh, voor de Nederlandse samenleving. Want anders Komen ze op straat terecht en worden ze uiteindelijk ook weer het probleem van de Nederlandse samenleving en Nederlandse gemeente? Dan gaan we nu naar de tentenkampen van asielzoekers die uit de grond schieten. Het begint een beetje gewoon te worden bijna. Hoe komt het dat er voor die mensen nog geen oplossing is gevonden? Ja, eigenlijk ook zo'n probleem wat we doorschuiven naar de gemeente. We zien dat we landelijk veel gesleuteld hebben aan de asielprocedure, dat er ook verbeteringen zijn doorgevoerd de afgelopen periode. De procedure is eigenlijk sneller geworden, dat is in belang van iedereen. Maar ja, aan het einde van de procedure, uh, waar het gaat over terugkeer, uh, blijft het toch heel erg, uh, heel erg lastig. En je ziet dat er een, een groep mensen is die eigenlijk niet terug kunnen naar de landen waar ze vandaan komen. En dat die mensen uh, ja, op straat komen te staan. En nou ja, we zien dat die mensen uh, ja, uit een soort van uh, wanhoopsdaad nu uh, die tentenkampen beginnen. Om te kijken of er toch uh, verandering kan komen in beleid. Ja, de twee, twee tentenkampen op dit moment in amsterdam osdorp ook okay in Den Haag. Bent u er al langs geweest? Ja, uh, ik ben zelf in Den Haag langs geweest, in Amsterdam nog niet. Maar uh, medewerkers van Vluchtelingenwerk gaan altijd langs als er een, een tentenkamp zich voordoet. We hebben al eerder uh, in de Avel bijvoorbeeld, uh, Den Bosch, uh, Zwolle. Nou, zo kan ik nogal doorgaan. Um, en we kijken altijd of daar... Uh, wat de behoefte is van de mensen. Nou, dat hangt per gemeente af ook wat voor lokale organisaties daar hulp bieden. Wij kijken met name ook of daar mensen zijn met juridische vragen... die we nog uh, uh, behulpzaam kunnen zijn. Want niet iedereen heeft altijd een, een goede, eerlijke kant gehad... in de asielprocedure. En buiten ja, de asielprocedure, hoe is de situatie zelf op die kampen? Ja, je kunt zich voorstellen... Uh, uh, we hebben de afgelopen dagen niet zo'n best weer gehad... Uh, in Den Haag uh, uh, zijn de tenten, uh, mogen de tenten niet gesloten zijn. In, de, in Amsterdam is het uh, afgelopen dagen iets verbeterd, omdat er lege tenten zijn neergezet. Maar het is niet een situatie uh, waar uh, u of ik uh, graag zelf in zouden willen belanden. Dit, dit, kan, dit kan zo niet uh, structureel worden en de winter ingaan. Dus wat ons betreft is het toch echt zorgelijk. Ja, wat moet de minister nou gaan doen? Ja, wij, uh, uh, wij zeggen uh, uh, dat je moet kijken naar wat voor mensen in die kampen zitten. En we zien uh, in Amsterdam dat het uh, uh, met name gaat om mensen uit uh, Somalië. In Den Haag ook veel mensen uit Irak. En dat zijn dan net de landen waar wij de minister willen vragen om uh, wat extra uh, coulant te zijn. Omdat dat de landen zijn waar mensen eigenlijk niet uh, naar terug kunnen. Ja, vandaag wordt er dus in ieder geval in de Tweede Kamer gedebatteerd over uitgeprocedeerde asielzoekers met uh, psychische klachten. We gaan het volgen. Uh, dank u wel voor dit moment. Jasper Kuipers, plaatsvervangend directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Graag gedaan. U luistert naar Omroep WNL. Nu al wakker, het is bijna kwart voor vijf. Straks gaan we het hebben over het debacle van Barack Obama. Uh, ja, die lijkt zijn standvastige positie in Amerika te gaan verliezen. Maar eerst Italië. Ja, we blijven inderdaad op het Europese vasteland. Italië verkeert niet alleen in een financiële crisis... maar ook in een politieke crisis. Eerder bereikt ons al het nieuws dat de huidige premier Mario Monti... zich niet kandidaat stelt voor de volgende verkiezing. Vandaag is bekend geworden dat ex-premier Silvio Berlusconi ook niet meer de functie wil bekleden. Is Italië het spoor bijster of opent het juist nieuwe mogelijkheden? In ieder geval een nieuw typisch Italiaans drama. Italië-correspondent Yannick Eeling, uh, hij volgt de situatie op de, goed, uh, op de voet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat merk je van deze ontwikkelingen in, in Italië? Um, nou, in, in november is uh, Berlusconi uh, afgetreden... onder druk van, uh, van heel veel verschillende mensen... en uh, heeft hij het eigenlijk lekker rustig aan kunnen doen... En uh, dat is hem waarschijnlijk goed bevallen, want nu zegt hij dus van nou ja, ik zou eigenlijk best wel een stapje terug kunnen doen. Ik uh, hoef niet per se de, voor de vierde keer premier te worden. Als iemand anders dat uh, voor mij kan doen, dan, uh, dan vind ik dat ook wel prima. Dus uh, dat, dat is eigenlijk wat hij gezegd heeft. Ja, zijn, zijn politieke ambities zijn eigenlijk wel op. Nou ja, euh, zijn politieke ambities zijn op. Uh, hij hoeft niet meer zo, uh, zo erg op de voorgrond te staan. Hij wil wel, nog wel heel graag uh, de macht hebben hoor. En uh, als hij het, uh, als hij het uh, niet wordt, als hij, als hij inderdaad uh, um, voetbal stuk houdt en geen kandidaat is, dan, uh, dan betekent dat niet dat hij helemaal uit, uh, uit zicht is. Dan zal hij waarschijnlijk nog steeds uh, de touwtjes in handen hebben, die Italië hoor. Maar uh, nou, de beste man is 76 en. Uh, ja, hij, uh, hij uh, vindt het wel prima uh, zo. Nou, is dat het uh, als ja als hij een stapje terug doet, dan heeft hij nog wel een soort van voor een soort van de touwtje in handen. Hoe dan? Nou ja, ik zet de televisie hier maar eens aan hè. Kijk, uh, de, de invloed van deze man is zo, uh, zo enorm groot. En uh, bovendien uh, hij stelt wel voorwaarden aan, uh, aan als hij een stapje terug doet. Hij wil het wel uh, pas doen als uh, als er een rechtse coalitie komt, of een centrumrechtse coalitie. En uh, nou, dat, dat geeft wel aan dat dat, uh, dat dat in het verlengde ligt van, van zijn beleid. Dus dat, dat die nieuwe coalitie dan eigenlijk Berlusconi's beleid gaat uitvoeren zonder dat Berlusconi daar dan uh, de verantwoordelijkheid uh, voor draagt. Dus, dus echt eigenlijk een soort, er moeten soort marionetten komen, dat is eigenlijk wat hij wil. Waarbij hij de touwtjes in handen heeft, maar uh, waarbij hij de verantwoordelijkheden niet heeft. Wie zou dat niet willen, zou je zeggen. Nee, voor ons was de afgelopen maanden Berlusconi toch een beetje onzichtbaar. Wat heeft hij gedaan de laatste tijd? Ja, vriendjes uh, uh, opgezocht, uh, uh, rijke zakenmannen in Italië. Uh, ook buiten Italië overigens, afgelopen zondag was hij nog uh, op de verjaardag van Poetin te vinden. Uh, verder zit hij vaak, uh, bij, vaker nu bij zijn uh, voetbalclub AC Milan op de tribune. Wat uh, overigens ook geen prettige situatie is de laatste tijd. Maar goed, we uh, praten we een andere keer over. Uh, maar dat soort dingen, hij, hij vermaakt zich gewoon prima. En uh, hij heeft genoeg vrouwen om, uh, om van te genieten. Dus uh, een goede goed leven, het vita. Ja, dat is ook waar, waar we hem eigenlijk al die tijd al van kenden. Uh, uh, nou uh, stelt Monty zich uh, ook niet kandidaat. Uh, wie, wie zijn dan uh, de andere leiders uh, uh, die, die we in de gaten moeten houden? Wie, wie, wie, wie, wie kan het worden? Nou, ik zou Monty toch nog wel heel erg in de gaten houden. Kijk, hij zegt dat hij geen kandidaat is, dus nee. dat hij niet namens een partij uh, uh, meedoet aan de verkiezingen. Maar als dit plan van Berlusconi uh, doorgaat, dan, uh, dan uh, ja, worden de pijlen dus gericht op rechtse coalitie. Maar dan zou daar in één keer maar een, een onafhankelijke premier bijvoorbeeld bij kunnen komen. En Monty heeft wel gezegd dat hij geen kandidaat wil zijn, maar hij ook gezegd dat hij best nog wel een keer premier zou willen worden voor de tweede keer. Dus ik zou Monty in ieder geval nog heel erg in de gaten houden, maar als je nu de peilingen bekijkt, dan uh, zou Centrum Links zou winnen. En daar is uh, de grote populaire man op dit moment de burgemeester van Florence, Matteo Renzi is dat, 37-jarige politicus, heel erg jong dus, uh, doet een beetje denken aan, uh, aan Obama, ook qua zi wat, uh, wat zijn stijl betreft, hij is heel erg bezig met... Verandering, change, hè, wat Obama uh, jaren geleden ook deed. Maar ja, in het hoe conservatieve Italië, of dat nou gaat werken, dat, uh, dat is ook maar uh, af te vragen. Dus ik, ik zou Monti uh, nog steeds in de gaten houden. Hoor. Ja, de onder Monti was het een, een, een zakenkabinet. Um, er moet heel erg veel gebeuren in Italië qua, qua begrotingen, qua schulden. Um, vanuit welke hoek uh, ja, kunnen die schulden het best worden weggepoetst? Oeh, dat is een lastige vraag. Ja, er, er moet eigenlijk fundamenteel iets veranderen. Hè. Kijk, uh, het, verschil met, uh, het verschil tussen uh, de houding in Noord-Europa en in Zuid-Europa is gewoon nog heel erg groot. En dat heeft gewoon een culturele achtergrond. Dus ja, er je je, moeten eigenlijk veel meer regeltjes komen en, en er moet veel meer controle komen op wat hier allemaal uh, gebeurt. Net, uh, net als wat er in Griekenland gebeurt en wat in Spanje gebeurt. Maar het zit zo enorm in de cultuur verweven hier. Dus het is zo lastig om dat bij de wortel aan te pakken. Kijk, Monti is nu met een enorme snoeischaar door Italië aan het gaan. En uh, het, het lijkt erop dat het een redelijk resultaat heeft. Maar je ziet ook weer verontrustende berichten op de lange termijn. Dus ja, het, het is lastig om nou te zeggen: van... Goh, dit is de oplossing voor Italië. Gelukkig uh, <laughs> is dat ook niet mijn taak. Nee, in ieder geval zoekt Italië een uh, premier. Jannick Elting vanuit Siena. Dankjewel. Graag <laughs> gedaan.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 I hope you're still A house, but well, I'm a. Lekker energiek zo om acht minuten voor vijf. Radio 1 omroep WNL en het uh, liedje heet natuurlijk Lion in the Morning Sun. De Nobelprijsregen, want die is weer in volle gang. Uh, vandaag is het de beurt aan de Nobelprijs voor de scheikunde. Ja, maar wie moet die eigenlijk gaan ontvangen? U en ik hebben wellicht geen idee, maar scheikundige Aldo Brinkman van website scheikundejongens.nl heeft een paar kanshebbers voor ons op een rijtje gezet. En we hebben hem aan de telefoon. Aldo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, is dit zo'n dag uh, dat je met een bak popcorn aan het beeldscherm gekluisterd zit... om uh, te zien wie de winnaar wordt? Ja, ik moet wel toegeven dat ik uh, op mijn computer uh, even een browserschermpje over heb... met de, lives met de livestream. Uh, daar kijken we wel even live naar. Ja, dat is een spannende dag. Uh, uh, natuurlijk lastig om in te schatten wie de winnaar wordt... van de Nobelprijs voor de scheikunde. Uh, blijkt altijd, waar ligt dat aan? Ja, eh... Uh... Het is vooral uh, een probleem dat er heel veel uh, werk wordt gedaan in de scheikunde. Uh, ik, ik vergelijk het graag met de Nobelprijs voor de vrede. Aan wie geef je, aan wie geef je die? Uh, in 2009 ging hij naar Obama, dat dat ook niet was verwacht. Nou is het, het, het interessante is dat uh, een van de kanshebbers... Ja, dat is een, uh, ja, een, een, een zonnecellentechnologie eigenlijk... Um, nee. Dat onderzoek, dat is in 1991, of tenminste hij is in 1991 uitgevonden, die zonnecel. Hoe kan het zo zijn dat uh, in nu, in 2012, dat nu wordt genomineerd? Ja, ja. Uh, Michael Gretzel, uh, die heeft de Gretzel zonnecel uh, ontworpen. Uh, daar heeft hij in 2010 de Millennium Technologieprijs voor gekregen. Uh, maar veel van die prijzen, uh, daar gaat wel... Ja, het is meer een uurvige prijs ondertussen geworden dan dat het uh, een aanmoedigingsprijs was. Alfred Nobel heeft de prijs ooit als aanmoedigingsprijs uh, bedacht. Maar dat is dan al lang niet meer. Het is echt een prijs. Maar dat is toch vrij apart? Want ik neem aan dat de, dat de wetenschap uh, ja, alleen maar alsmaar door evolueert, als het ware. En dan gaan we iemand uh, in 2012 een prijs geven... voor iets dat hij in 1991 heeft uitgevonden. Dat, ja, dat, dat botst ja, toch een beetje? Eerlijk gezegd vind ik 1991 uh, wel vrij, uh, vrij recent. Uh, maar je moet wel goed begrijpen, die zonnecel... Uh, dat is een prachtig apparaat. Uh, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, het, het klinkt nu wat eenvoudiger dan dat het is, maar uh, er zijn enorm veel, uh, veel problemen mee geweest. Nou, de Gretzel zonnecel die hebben we nu dus al uh, genoemd. Uh, zijn er nog een aantal opvallende kanshebbers te noemen? De afgelopen tien jaar uh, zijn er, uh, ik heb ze net even geteld, tien uh, Nobelprijzen voor de scheikunde gegaan naar een biochemisch thema. Uh, alle chemici, uh, of veel chemici, die, uh, die doet dat een beetje pijn. Uh, want uh, de chemie is veel groter dan alleen uh, de biologische hoek van de chemie. Um, uh, maar als ik uh, een gok zou moeten doen waar die heen gaat, nou ja, dan is biochemie een uh, veilige gok. Uh, ik bedoel uh, de, de pil, de, de geboortebeperkingspil, daar is nog nooit een prijs naartoe gegaan. Uh, DNA-synthese is, uh, is enorm belangrijk geworden, maar... Als je nou zou vragen wat, wat ik echt uh, gave, gave onderzoeken vind. die voor mij wel een, een prijs verdienen. Ja, licht er eens eentje nou, uit. Nou, dan zou ik graag uh, George Whiteside willen uh, uh, noemen. Dat is een, uh, een oude genicus. Uh, die werkt nu in Harvard. Uh, hij is beroemd met nanotechnologie en zelfassemblage. En uh, Lab on a Chip. Uh, en dat vind ik vooral gaaf, uh, gaaf werk. Dat is <coughs> nu, als er bloedonderzoek wordt gedaan. Er is daar een, een heel laboratorium voor nodig. Uh, iemand moet dat bloed afnemen. Dat wordt opgestuurd naar dat lab. Daar werkt, uh, daar werkt een laborant, een chemicus, of een biochemicus. En die, die moet dat uh, bloed dan analyseren op verschillende dingen. Dat kan een ziekte zijn. Dat kan, uh, dat kan van alles zijn. Maar waar hij nu mee bezig is geweest... Uh, hij is met verschrikkelijk veel dingen bezig geweest... maar een van de gaafste dingen vind ik, dat lab on a chip... dan heeft hij een, een, een, een, ja, een, een klein dingetje ter grootte van een postzegel... En ook niet veel duurder dan een postzegel. En daar zou je dan dit betreffende druppeltje bloed op kunnen druppelen. En er zitten dan een paar kleurindicatoren aan. En die, uh, die veranderen dan. Die kleurtjes die veranderen dan. En er komt dan uit. Nou, u heeft niet deze ziekte. U heeft niet deze ziekte. U heeft ook niet deze ziekte. En deze ziekte wel. Nou, en dan heb je dat hele laboratorium niet nodig. Dan heb je die hele uh, laborant niet nodig. Uh, de, de materialen zijn verschrikkelijk goedkoop. Nou fantastisch werk is dit, werkelijk waar. Dat kan uh, bij wijze van spreken zo uh, bij de drogist komen te liggen over een paar jaar. Nou, precies. <laughs> ja. Dat eh, is. Nou bent u uh, ook veel bezig met scheikunde. Uh, mogen we uh, van u ook nog een Nobelprijs verwachten in de toekomst wellicht? Ja, ja die heb ik zeker op de, op de planning staan. Uh, ik, uh, ik ben nu 25. Uh, de meeste mensen krijgen een Nobelprijs uh, na hun 50ste. dus uh, ik uh, ik de komende twintig jaar niet, maar daarna uh, zou ik zeker even mijn naam in de agenda zetten. We schrijven de naam op in de agenda. Het uh, <laughs> zal ons benieuwen. Aldo Brinkman, blogger bij scheikundejongens.nl. Hartelijk dank. Dank u wel. Het is twee minuten voor vijf en dat betekent dat we bijna aan het einde zijn gekomen van het eerste uur nu al wakker, maar... Zoals het eerste uur al doet vermoeden is er ook sprake van een tweede uur. Daarin gaan we onder andere uh, kijken naar de relatie tussen Nederland en Duitsland. Er is nogal wat uh, verschil tussen het ondernemerschap in uh, ons land en het, onze Oosterburen. Um, wat gaan we nog meer doen? We gaan het uh, hebben over een uh, trofee, de Herman Kuiphof trofee. En dat is het trofee voor de allerbeste sportdocumentaire ooit. Uh, ik weet niet of jij uh, geïnteresseerd bent in sportdocumentaires, uh, maar... Meer geïnteresseerd in sportdocumentaires dan in sport, zal ik je vertellen, ah, ja. Nou, er zijn vijf genomineerden en uh, de, ja, dat zijn films, films als Ajax, daar hoorden zij Engelen zingen. Johan Cruijff en un momento dado. Uh, the Other Final van Johan Kramer. Uh, Senegal Surplace van John Appel. Nou, we gaan er straks van alles over horen. Het wordt in ieder geval een hele prestigieuze prijs. En ik heb een hoop inhaalwerk te doen, dat is duidelijk te horen. En het is natuurlijk weer een dag... En vandaag is het de dag voor duurzame ontwikkeling. De dag van duurzaamheid. Daar gaan we straks ook het hele uur over praten. Maar eerst het, het